12 uur. Het NOS-journaal. Die Thomasen. Thomassen. Goedemiddag. Tegenvaller voor president Ahmadinejad bij Iraanse verkiezingen. PVDA wil miljoenen terug van oud-woningbouwdirecteur en Australië. Herdenkt Japanse aanval, Tweede Wereldoorlog. Het weer overwegend bewolkt in het zuidwesten op kans op wat zon. Het wordt 8 graden op de wadden tot maximaal 14 in het zuiden van het land... Vanavond wat regen, vannacht klaart het op. Morgenochtend zwaar bewolkt, middags kans op regen. Maximaal liggen morgen rond 11 graden. Ook maandag nog regen, daarna droger en frisser met kans op nachtvorst. De parlementsverkiezingen in Iran lijken te zijn uitgelopen op een nederlaag voor president Ahmadinejad. Een officiële uitslag is er nog niet, maar volgens Iraanse media komen zijn tegenstanders uit op een meerderheid in het parlement. Vooral conservatieve tegenstanders van Ahmadinejad hebben gewonnen. Zo lijkt het erop dat ze alle 30 zetels voor de hoofdstad Teheran hebben binnengehaald. De parlementsverkiezingen worden vooral gezien als krachtmeting tussen Ahmadinejad en zijn rivaal Ayatollah Ghamenei. De opkomst rond de 65 procent. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen. Verwacht wordt dat Ahmadinejad dan concurrentie krijgt... van de conservatief Ali Lariani, die nu voorzitter is van het parlement. Een verwoestende storm met een serie tornado's... raasde gisteren over de Verenigde Staten. Zeker 30 mensen kwamen daarbij om het leven... in de Staten Indiana, Kentucky en Ohio. Vooral het zuiden van Indiana is hard getroffen. Dorpje Henryville is grotendeels verwoest, vertelt een bewoner. We hadden a bit of property- en structural damage... We hebben veel schade. Gelukkig zijn 1300 kinderen en ongeveer 100 arbeiders er zonder kleerscheuren doorheen gekomen. In het dorpje Athens in Alabama kwam ook een tornado over. Veel mensen konden hier op tijd in hun schuilkelder klimmen. Ze maken het vaker mee. Een moeder die haar baby een fles geeft in de schuilkelder, vertelt dat haar zoon nog maar een jaar oud is en nu al twee tornado's heeft meegemaakt. Hij this is bijna een jaar oud. Hij is 11 is tornado. Verderop is het opruimen inmiddels begonnen. Een man wijst naar de grote puinhoop die zijn huis eens was. Het was een woonwagen van 14 bij 52 meter, vertelt hij. Dat was een 14 bij 52 mobile home. twee meisjes zaten aan laten aan een CNN-verslaggever zien hoe het huis van hun grootouders is verwoest. Het hele dak is eraf geblazen. Ze vonden het terug aan de andere kant van de weg. En de is Ja. Heel Hebben ze het anywhere? Yes, um, it's across was, the street. Yeah, it's across the street in another other person's yard. <laughs> and, but you did you find know. one thing, didn't you? We That did. We did. Or, what was it? The measuring. They used to measure our height, and everybody was on there. and Up to, like, recently, Yeah, we've been measuring. And we lost it, but we, we found it. Found it. Eén ding hebben ze teruggevonden, vertellen ze, de meetlat die opa en oma gebruikten om de lengte van hun kleinkinderen mee op te meten. De waarschuwing voor wervelwinden blijft de komende uren nog van kracht in veel straat, de staten in het Middenwesten. Afgelopen dagen kwamen al 13 mensen om het leven door tornado's, in onder meer de staten Missouri en Illinois. Ruim twintig tornado's trokken over het land met windsnelheden die soms opliepen tot 270 kilometer per uur.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 De wijk Baba Amer is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger. In het zuiden van Syrië zijn bij een aanslag zeker twee doden gevallen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau Sana. De aanslag was in het centrum van Dara, de stad waar de opstand tegen president Assad bijna een jaar geleden begon. Een zelfmoordterrorist zou zijn auto bij een benzinestation hebben opgeblazen. PvdA-kamerlid Monash noemt de vertrekregeling voor de oud-vestia-directeur Erik Staal schandalig en immoreel. Het hele juridische arsenaal zal uit de kast worden gehaald om die vertreksom van 3,5 miljoen euro bij Staal terug te halen. Zei Monash, Monash vanochtend in het Radio 1-journaal. Hoe je durft om eerst een corporatie naar de rand van de afgrond te brengen en dan vervolgens met 3,5 miljoen er door te gaan.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 Dat we daarboven nog even de huurders een, een, een dikke rekening gaan geven. Terwijl mensen nog, nog aan het nakomen zijn van het bericht dat, er, dat iemand met die, die, die een corporatie bijna vier brengt. ook nog eens 3,5 miljoen mee krijgt. Dit, ja, dit, is, dit, dit is te zot voor woorden. Monash gaat de geplande huurverhogingen van 9% dinsdag aankaarten bij minister Spies. Ook de SP en D66 zijn kritisch. D66-er Verhoeven vindt dat Vestia-huurders geen miljoenen bonus hoeven op te hoesten. Minister Spies zei eerder al de vertrekregeling van Oud-Vestia Topmanstaal ongepast te vinden.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 verklaart dat de baby niet in levensgevaar was. En daarom vinden de drie jongeren dat jeugdzorg ze onterecht bij hun ouders heeft weggehaald. Bij het tankopslagbedrijf Otviel in Rotterdam zijn de afgelopen jaren geregeld gevaarlijke vloeistoffen weggelekt, zoals stookolie, benzine en fosforzuur. Dat schrijft staatssecretaris Atsma in antwoord op kamervragen van het CDA. Eerder werd bekend dat het bedrijf in het botlekgebied de afgelopen tien jaar 64 keer in de fout is gegaan. Opvallend is dat het aantal meldingen van het weglekken van vloeistoffen het afgelopen jaar flink opliep. Volgens Atma wordt er door verschillende instanties regelmatig gecontroleerd bij Otviel. Deze week debatteert de Tweede Kamer over Otviel. In de Tweede Wereldoorlog was Australië een veilige plek. Het continent lag te ver weg voor de Japanners en bleef daardoor buiten schot. Toch werd Australië wel degelijk aangevallen. Bij de Eendaagse Oorlog in Broome kwamen tientallen Nederlanders om het leven. De oorlog van een dag was lang een stuk vergeten geschiedenis. Vandaag, precies 70 jaar na dato, komt daar verandering in. De herdenking van de aanval op Broome is er eentje zoals we die in Nederland allemaal wel kennen. Er zijn toespraken, er worden kranten gelegd. Natuurlijk zijn er veteranen en overlevenden. En vandaag vliegen er ook straaljagers langs. Wat deze herdenking bijzonder maakt is de locatie. Broome ligt in het uiterste noordwesten van Australië en gold in de Tweede Wereldoorlog als een veilige locatie. Want veel te ver voor de Japanners. De schok was dan ook groot toen ze alsnog kwamen. Er lagen op dat moment 15 vliegboten in de haven, watervliegtuigen waarmee de Nederlanders waren gevlucht vanuit Indië. Ze werden allemaal neergeschoten. Er kwamen meer dan 100 mensen om het leven, waaronder 68 Nederlanders. Kunt u eens aanwijzen, waar was het nou ongeveer? Nou, het is ongeveer daar, waar, waar het spatje is. En het is moeilijk om te zeggen, vanwege dat het op ogenblik vloed is. En, en in de app ga je daar de vliegtuigen zien. Het is een bitterzoet weerzien voor Ellie en Peter Koens. Ik ben met de broer en zus boven op een heuvel gaan staan en we kijken uit over Robuck Bay. Ze waren hier 70 jaar geleden voor het laatst. En hoewel het er prachtig uitziet vandaag, zijn hun herinneringen aan deze plek minder mooi. Al de vliegtuigen stonden in brand en de mensen moesten uit het vliegtuig... En terwijl ze dat doen, gingen al de mensen schreeuwen. En we hebben mensen die verloren waren en die, die verdronken. En op die manier was het een verschrikkelijke herinnering. Ik moest van mijn moeder in het water komen. En maar ik was een tienjarige. En uh, ja, je gaat niet met schoenen aan in het water. Dus ik zei tegen mijn moeder, ik moet mijn schoenen in Zuid doen. En toen zegt ze, nee, kom nou in het water, vlug. Nee, ik moet eerst mijn schoenen uitdoen. De aanval op Broem is een stuk vergeten geschiedenis. Dankzij de strenge Australische censuur kwam het verhaal in oorlogstijd niet naar buiten toe. En dat bleef later zo. Maar dit jaar, 70 jaar na dato, komt daar verandering in en wordt het grootst aangepakt. De wrakken van de neergeschoten vliegboten zijn nog altijd te zien. Een paar keer per jaar is het tij zo laag dat de verroeste wrakken opeens boven water komen. Maar als het weer vloed is, dan lijkt het net alsof ze er nooit zijn geweest. Dat is precies de reden om vandaag een grootse herdenking te organiseren. Om ervoor te zorgen dat die Eendaagse Oorlog van Broom op de kaart wordt gezet. En niet langer behoort tot de vergeten geschiedenis. Een bijdrage was dat van correspondent Robert Portier. Wilt u meer weten over de herdenking in Broom? Kijk dan op nos.nl. Daar vindt u ook een gesprek met piloot Gus Winkel, die tijdens de Eendaagse Oorlog als enige een Japanse jager neerschoot. Sport. Het rino-virus zorgt ervoor dat er dit weekend nauwelijks paardensportwedstrijden in Nederland worden gehouden. Op drie locaties in de omgeving van Groesbeek, Gelderland, is vastgesteld dat het virus heerst. En op nog eens twee plekken is er een groot vermoeden dat het virus aanwezig is. Paarden kunnen griepverschijnselen krijgen. In het ergste geval kan er verlamming optreden. Het rino-virus is niet overdraagbaar op mensen. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie heeft geadviseerd wedstrijden af te gelasten. KNHS-voorzitter John Bierling over het risico. Van verspreiding van het virus? De, de, de mogelijkheid bestaat dat op andere plaatsen in Nederland er dus besmette paden zijn. Uh, een vierde bedrijf zit ook in diezelfde, in diezelfde driehoek. Uh, uh, maar het vijfde bedrijf uh, zit wat meer naar het midden van het land. Uh, wat meer richting de rand staat. En daarmee is ook uh, de kern die redelijk goed onder controle was, is doorbroken. De KNAS heeft geen algeheel verbod op wedstrijden gegeven. De verenigingen moeten zelf besluiten tot afgelasting... maar geven in grote getale gehoor aan het advies van de bond. Doelman Tim Krul heeft zijn contract bij Newcastle United... met vijf jaar verlengd. International blijft nu tot de zomer van 2017... bij de club uit de Engelse Premier League. Krul staat al sinds 2005 onder contract bij Newcastle United. In Herenvee beginnen de schaatsers over een uur aan de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden. Gisteren leverde het vooral tweede plaatsen op voor de Nederlanders. Verslaggever Sebastiaan Timmerman is in TIAF. Sebastiaan kunnen daar vandaag gouden in plaats van zilveren medailles van worden gehaald door de Nederlanders? Jazeker. Want uh, de Nederlanders die die zilveren medailles behaalden. zaten over het algemeen toch vrij kort op de winnaars van gisteren. Hein Ottespeer bijvoorbeeld werd tweede op de 500 meter bij de mannen. driehonderdste slechts achter Dimitri Lopkov. De rust die zijn tweede op één volgende Wereldbekerwedstrijd won. En vandaag rijden zij tegen elkaar in de laatste rit van de tweede omloop van de 500 meter. Bij de vrouwen was het verschil tussen Margot Boer, die tweede werd achter Yingyu. Met die Yingyu iets groter. 27 honderdste van een seconde. Maar het was voor Boer de eerste keer dit seizoen dat ze op het podium stond van de Wereldbekerwedstrijd. En dat is toch lekker. Drie weken voor de weken afstand. En dan weet je in ieder geval dat je op de goede weg bent. Konden we van de andere Nederlandse vrouwen eigenlijk niet zeggen. Om uiteenlopende redenen viel dat toch een beetje tegen. Dus dames als Thijsje Oenema en Annette Gerritsen hebben vandaag wel wat goed te maken bij die tweede omloop bij de vrouwen. We gaan ook de 1500 meter rijden. Dat is toch de afstand van Irene Wust. Zij is daar de Olympisch kampioen op, en ze is de regerend wereldkampioen. En rijdt straks in de laatste rit tegen Marit Leenstra. En Irene Wust kan zich vandaag formeel gaan plaatsen voor de weken afstand. Over drie weken dus in Ereveen. We gaan ook alle namen uh, uh, te zien krijgen, zeg maar, die zich gaan plaatsen op de 10 kilometer bij de mannen. Vijf Nederlanders gaan strijden om drie tickets voor de WK-afstanden. De Nederlanders die in de A-groep starten zijn Douwe de Vries, Bob de Jong en Jorrit Bergsma. En dan moeten we heel lang wachten, tot half acht vanavond, voordat we Rob Hadders en Bob de Vries in de B-groep hebben zien rijden. En dan weten we welke drie Nederlanders de WK-afstanden gaan rijden op de 10 kilometer. Lang dagje voor jou, Sebastian. Dankjewel.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 Uh, de hoofdpunt van het nieuws. Tientallen doden na tornado's in Amerika. PVDA wil miljoenen terug van oud-woningbouwdirecteur. En Australië herdenkt de Japanse aanval in de Tweede Wereldoorlog. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Argos. Met het, dat is het onderzoeksprogramma van Radio 1.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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het uitspitprogramma van Radio 1. Deze week gewijd aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Want uh, uh, afgelopen dinsdag was dat, vergaderde de Tweede Kamer... over de problemen bij die inspectie. Een inspectie die tot taak heeft namens u en mij de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te bewaken. U hoort zo meteen een kort verslag van het debat in de Tweede Kamer. En daarna praat ik erover door met hoogleraar Veiligheid in de Zorg... Jan Klein, voormalig inspecteur Menso Westerhouwer van Meteren... en met de hoogste chef van die onder vuur liggende inspectie, Gerrit van der Wal. Gerrit van der Wal, goedemiddag alvast. Goedemiddag. Uh, u bent daarbij geweest. We gaan straks alle kritiek van de Kamerleden... op het functioneren van de inspectie horen. D het was geen fijn dagje uit voor u, geloof ik. Nee, ja. Je kunt ook zeggen, er was veel belangstelling voor het werk van de inspectie. En er werd op een serieuze manier over gepraat. En het ging ook over een belangrijke hoofdkwestie. Namelijk, is de inspectie ervoor risicogebaseerd systeemtoezicht? Wat de minister wil. En waar wij blij mee zijn met die stellingname. Of is de inspectie ervoor, of ook voor, om voor individuele genoegdoening te zorgen... bij mensen die niet goed behandeld zijn in de Daar zorg. Daar bent u minder voor. Uh, ik ben ervoor dat die mensen goed behandeld worden. Maar niet door de inspectie? Uh, niet direct door de inspectie. Zullen we eerst even gaan luisteren naar wat de Tweede Kamerleden... want ongeveer iedereen heeft zijn zegje gedaan dinsdag... en ook minister Schippers van Volksgezondheid... wat die vinden dat er moet gebeuren met de inspectie voor de gezondheidszorg. Ik open dit... Algemeen overleg van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onderwerp van dit algemeen overleg is de IGZ. De Tweede Kamer afgelopen dinsdag. Voorzitter Paulien Smeets opent het overleg met minister Schippers over de onder haar verantwoordelijkheid vallende IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die inspectie ligt onder vuur. Vooral sinds de nationale ombudsman medio december... een heel kritische rapport uitbracht over het functioneren van de IGZ. De Kamerleden zijn onder de indruk van dat rapport. Bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP... Voorzitter, de Nationale Ombudsman is zeer, zeer kritisch op de inspectie... en spreekt van structureel dysfunctioneren van de organisatie. De Nationale Ombudsman zegt letterlijk... met mijn zes jaar ervaring als Nationale Ombudsman... ben ik nog nooit in zo'n ernstige mate van dysfunctioneren van een bestuursorgaan tegengekomen. En dit nadat ik al eerder kritisch over de IGZ heb gerapporteerd... en dit terwijl ik nog een aantal zaken in behandeling heb. Lea Bouwmeester van de PvdA is verontwaardigd. Als ik deze minister was, dan zou ik mij schamen... want de alarmbellen staan op rood voor deze verantwoordelijke minister. Er zijn ernstige medische missers bekend waarbij de IGZ kwam, zag en weer wegging... maar de situatie voor de patiënt niet verbeterde. De zorg draait om mensen, om burgers, om patiënten... maar die zijn nu gewoon de zwakste schakel. Patiënten die klagen worden nu onterecht overgeslagen. Dan is het woord aan mevrouw Dijkstra, D66. Mevrouw Dijkstra. Dank u wel, voorzitter. De inspectie voor de gezondheidszorg functioneert de laatste jaren niet goed bij zeer ernstige incidenten. Artsen en instellingen vechten ruzies uit over de rug van patiënten. Medische fouten belanden in de doofpot en het ontbreekt aan een gedegen verantwoording en communicatie naar patiënten. Voorzitter, burgers moeten kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Helaas heeft de inspectie haar toezichtstaak onvoldoende kunnen waarmaken. En het is daarom hoog tijd om te hervormen. Het kabinet doet daartoe een poging met een nieuwe toezichtvisie. Maar wat mij betreft is die niet volledig genoeg. De kritiek op de inspectie komt niet alleen van de oppositie, maar is kamerbreed. Karen Gerbrands van gedoogpartij PVV. Mijn fractie, altijd al kritisch op het functioneren van de IGZ... was geschokt door het rapport van de Nationale Ombudsman. In de zaak Jelmer heeft de inspectie op alle fronten gefaald... wat extra leed en verdriet heeft veroorzaakt bij de familie van Jelmer. Het vertrouwen in de IGZ bereikte voor mij vorig jaar dan ook een dieptepunt. De zaak van baby Jelmer wordt in juli 2011 door ons naar buiten gebracht. Jelmer, een baby van enkele maanden oud, wordt in mei 2007 in het Universitair Medisch Centrum in Groningen geopereerd wegens darmproblemen. Na de operatie gaat het steeds slechter met Jelmer en na een paar dagen blijkt dat hij een ernstige hersenbeschadiging heeft opgelopen. De inspectie stelt een onderzoek in, maar het duurt ruim drie jaar voordat het rapport klaar is. En dat rapport wordt na bezwaren van de betrokken arts... weer ingetrokken door de inspectie... en vervangen door een nieuw, sterk afgezwakt rapport. Er wordt geen tuchtklacht ingediend... en er wordt niet uitgezocht of de hersenbeschadiging van Jelmer... een gevolg is van een medische misser. In het Kamerdebat van afgelopen dinsdag haalt ook Anne Mulder... van de VVD, de partij van minister Schippers... de zaak van baby Jelmer aan om duidelijk te maken dat het roer om moet... Er is de afgelopen maanden ook het een en ander gebeurd. Bijvoorbeeld de zaak Jelmer, waar de inspectie ook haar excuses voor heeft aangeboden. En waarvan we hopen dat er ook van is geleerd. Wat de VVD betreft moet de inspectie er korter en sneller en beter op zitten. En niet meer jaren doen over een aantal zaken. Minister Schippers trekt het boetekleed aan. Dank u wel, voorzitter. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg in Nederland veilig en kwalitatief goed is. En dat de overheid al het nodige doet om die veilige en goede zorg te bewaken. Kwaliteitsbewaking en toezicht erop is echt een overheidstaak. Moet serieus worden opgepakt. Ernstige incidenten hebben gezorgd voor een vertrouwensbreuk. En dat kan dus niet. Dus dat vertrouwen moet zo snel mogelijk hersteld worden. En daar wordt momenteel hard aan gewerkt. De minister geeft een aantal verzachtende omstandigheden aan. Er zijn een aantal dilemma's waar de inspectie mee te maken heeft. Enerzijds is de inspectie ook aangesteld om mee te denken met een organisatie. Om te kijken waar er zwakheden in een organisatie zitten... en samen met die organisatie, met dat ziekenhuis of die instelling... te kijken hoe kunnen wij dat beter maken... zodat wij de zorg veiliger maken en ongelukken voorkomen. En die meedenkrol die vind ik ongelooflijk belangrijk. En ik vind niet dat die andere rol waarbij je een inspectie op pad stuurt... waarbij een inspectie ook maatregelen neemt en eventueel boetes oplegt... dat die, de, die rol van meedenk en meekijker uh, helemaal aan de kant moet drukken. En daar moeten wij alert op zijn. De inspectie laveert tussen enerzijds, ja je zou het kunnen zeggen opvoeden of het de zorg uh, met de instelling uh, meedenken en oordelen en optreden. Ze zegt ook dat het de goede kant op gaat.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 die zorg verlenen, waarop de inspectie moet worden uitgeoefend. Dan hebben we het nog niet eens over uh, huisartsen, uh, uh, apothekers, uh, medicatie. Stel dat we het alleen hebben over die 40.000 zorginstellingen... dan hebben we zo'n 250 medewerkers bij de inspectie, waaronder 130 inspecteurs. Dat komt dus neer op 300 zorginstellingen per inspecteur. Is dit houdbaar, vraag ik de minister... En als we dan 500 animal zouden willen... waarom zouden we dan niet minimaal ook 500 zorgkops willen? Voorzitter, vraag ik de minister. De inspectie kan met haar beperkte capaciteit... niet alle instellingen voortdurend in de gaten houden, erkent de minister. Als je schaarse middelen hebt en schaarse mankracht hebt die wij hebben... dan zul je dus slimmer moeten handhaven en slimmer toezicht moeten houden. En dat doe je door risicogestuurd toezicht uh, in te stellen... Wanneer de inspectie alle zorgaanbieders moet toetsen, en mevrouw Leijter gaf het eigenlijk al aan, gezien de bemensing van de inspectie en het aantal organisaties dat wij hebben, dat past niet op elkaar. Dus als je wil dat een inspectie alles en iedereen uh, toetst en niet via risicogestuurd toezicht werkt, dan zou je een hele andere organisatie moeten hebben die je heel anders moet inrichten en waar je ontzettend veel meer mensen uh, zou moeten uh, aantrekken. Het aantrekken van veel meer mensen is in tijden van bezuinigingen niet erg realistisch. De minister zoekt de oplossing in een andere richting. Risicogericht toezicht. Dus niet alles en iedereen controleren... maar alleen daar waar aanwijzingen zijn dat er iets mis is. Maar dan moet de inspectie vervolgens ook wel optreden. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege. En dat gebeurt in de praktijk veel te weinig zegt CDA-woordvoerder Hanke Bruins-Slot. We hebben 1524 klachten in 2010 gehad die zijn ingediend bij het Tuchtcollege. Daarvan zijn er 250 toegewezen en uiteindelijk waren er 12 ingediend door de inspectie. Het CDA vindt dat de inspectie hier een gigantische slag nog in kan maken... in de zin van dat de inspectie ook af en toe klappen uitdeelt. PvdA-woordvoerder Lea Bouwmeester vindt dat een nieuw instituut nodig is. Een speciale ombudsman voor de gezondheidszorg. Voor burgers is het bijna onmogelijk om een klacht goed behandeld te krijgen in een zorginstelling. En de PvdA wil opkomen voor burgers met een zorgklacht. Daarom willen wij een ombudsman zorg die mensen, patiënten, de weg wijst bij een klacht. Soms kan een gesprek al veel oplossen, soms uh, is er sprake van een structurele misstand... en dan moet de IGZ-actie ondernemen. Informatie die bij de Ombudsman Zorg binnenkomt, kan dan gekoppeld worden naar de IGZ... waardoor je dus eerst de patiënt met zijn klacht helpt... en vervolgens kan de IGZ aan de slag met het systeemtoezicht. De minister ziet niets in dit plan. Als je kijkt naar hoeveel instanties we eigenlijk al hebben... we hebben een kinderombudsman, we hebben een nationale ombudsman... de Raad voor Veiligheid doet onderzoek in de gezondheidszorg. We hebben de inspectie. Dan denk ik echt dat we niet nog meer verwarring moeten scheppen... door daarnaast weer een zorgombudsman op te richten. De minister heeft haar plan van aanpak beschreven... in een zogeheten toezichtvisie. Maar de Kamerleden houden twijfels. Bijvoorbeeld Pia de Extra van D66. De minister spreekt van een vertrouwensbreuk. Dat vind ik nogal een hele serieuze uitlating... Eh, als het gaat over de rol van de inspectie. En de vraag is nou of met die toezichtsvisie die er ligt... of dat vertrouwen hersteld wordt. Ik heb toch nog steeds zo mijn, eh, ja, mijn vragen... of dit gaat lukken op deze manier. De Kamer is nog niet overtuigd. Ook niet door de 10 miljoen euro die de inspectie per jaar extra krijgt... zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Daarom neemt de minister het voorstel van Lea Bouwmeester van de PvdA over... om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de inspectie. Ik vind juist omdat ik het herstel van vertrouwen wil met deze inspectie... vind ik het van groot belang dat we dit gewoon onafhankelijk... in een onafhankelijke opdracht door een onafhankelijk extern bureau laten onderzoeken... die daar met gegevens richting mij en dus ook u... Komt. Er komt een onderzoek en de minister heeft gezegd... ik vind het superbelangrijk dat het onafhankelijk is. En dat vindt de Partij van de Arbeid dan ook weer superfijn. Maar wat is onafhankelijk? Want een bureau inhuren weten we allemaal in Den Haag. Uh, de vraag bepaalt het antwoord en er rolt wat leuks uit. Wij willen niet alleen de visie van het kabinet onderzocht hebben, wij willen ook de praktijk onderzocht hebben en daarom is het ook belangrijk om gewoon een aantal casussen erbij te pakken. Wat ons betreft zit de ombudsman ook in dat onderzoek. Want als je nou een onderzoek naar de IGZ wil waar de minister voor verantwoordelijk is en je zet daar een van de luizen in de pels in, de ombudsman, dan krijg je het beste antwoord. Dus als de minister het meent dat het onafhankelijk moet zijn, dan hoop ik dat zij dit toezegt. De minister wil naar de toekomst kijken en niet naar het verleden. Ze verwacht geen heil van het uitzoeken van oude zaken. Maar daar zijn verschillende fracties het hardgrondig mee oneens. Zoals Renske Leijten van de SP. Trosrader, Argos, de nationale ombudsman, het zal blijven... Stinken als ze niet gewoon de deuren open gaan. Kijk maar, pik er maar gewoon 200 uit en zoek het maar uit. Maar Laat u... dat onderzoek nou plaatsvinden. 800? Het heeft niks te maken met de toekomstvisie, heeft niks te maken met bemanning. Het heeft ermee te maken hoe heeft de inspectie in het verleden belangen beschermd, gediend en is dat op een goede manier gegaan. Dat heeft alles te maken met vertrouwensherstel. En ik hoop echt dat ik hierop geen motie hoef in te dienen, maar dat de minister gewoon toezegt dit onderzoek ga ik ook laten doen. Ja, er moeten dus meer inspecteurs komen. Zeker zoveel als er kop zijn, vindt de SP. En er moeten meer tuchtzaken worden aangespannen. De inspectie moet meer klappen gaan uitdelen, zei het CDA. Dat waren de wensen van de leden van de Tweede Kamer. U hoorde een verslag van het Kamerdebat... van de hand van Huub Jaspers en Kees van de Bos, Renske Leijten van de SP overweegt dus een motie in te dienen. Het is nog niet duidelijk wanneer over die motie dan ook gestemd gaat worden... En u hoorde het voorstel van de PvdA, Lea Bouwmeester, om de nationale ombudsman in te schakelen bij een onafhankelijk onderzoek naar de inspectie voor de gezondheidszorg. Nou, we hebben gisteren met de ombudsman, Alex Brenningmeijer, gebeld en hij zei in principe niet afwijzend tegenover dit voorstel te staan. Terug naar de studio hier met Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de Zorg in Rotterdam, ben zo van metere oud-inspecteur bij de Gezondheidszorg... en Gerrit van der Wal, de huidige inspecteur-generaal. U kunt uh, de discussie ook zien, trouwens, via de site www.radio1.nl. Meneer van der Wal, even met u doorgaan. Um, ja, Kamerleden hopen dan in hun hart altijd uh, dat er na kritiek uh, koppen gaan rollen... en dat de inspecteur-generaal moet opstappen. Maar u bent ze vlug af geweest, hè? want u gaat weg. <tied> ja. Ik weet niet of je dat zo moet zeggen, maar ja, ik word van de zomer 65. En er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd is voor mij gekomen. U zei in het najaar in een interview met het personeelsblad van de inspectie... ik wil nog best doorgaan naar mijn 65ste. Ja, uh, maar toen dacht ik nog aan een jaar of twee, drie. Um, maar dat kan niet, want uh, dit kabinet heeft besloten... dat de maximale benoemingstermijn van zeven jaar... voor zogenaamde leden van de topmanagementgroep dat hij echt zeven jaar is en ook geen dag langer. Dus daar kan niet mee gemarginaliseerd worden. En, dan, en dat loopt voor mij volgend jaar af. Uh, en dan gaan er allerlei uh, wat meer privé kwesties spelen... Uh, die te maken hebben met familieomstandigheden... met uh, pensioenvoorziening enzovoort... die mij uh, ertoe gebracht hebben om te zeggen... nou, dan ga ik toch gewoon op mijn 65e weg. En al die met deze kanttekening nog ja. even... Ja. Uh, ik heb met de minister afgesproken dat ik blijf totdat er een opvolger is. Oh, die is er nog helemaal niet. En die is er nog niet. Is het moeilijk een opvolger te vinden? Want misschien blijft u dan nog wel 15 jaar. <laughs> uh, nou, zo moeilijk is het niet. Maar ik denk dat het niet zo eenvoudig zal zijn. Heeft u vertrek te maken, want dat denk je natuurlijk dan, tenminste ik wel, toch met al die kritiek van de nationale ombudsman, van commissies, van kamerleden? Nee, helemaal kiest niet. Ik is niet het haastpad? Ja, dat, dat zou men kunnen denken, maar dat zou een oppervlakkige waarneming zijn. Uh, ik ben eigenlijk strijdbaarder dan ooit. Uh, ik vind ook dat wij heel goed bezig zijn. En ik hoop ook dat van de zomer, als wij doorgelicht worden, dat dat ook uh, zichtbaar gemaakt kan worden. Dat wij enorme stappen vooruit hebben gemaakt. En dat het misschien wel een heel goed moment voor mij is om weg te gaan. Wat is er in uw optiek mis in die organisatie? Want de Kamer zoekt er van alles achter. Ja. Nou, ik denk dat wij vooral heel veel dingen goed doen. Dat maar we wat toch... is er mis? Ja, maar dat is uw vraag. Maar mijn punt is dat ik eens een keer de gelegenheid wil hebben... om te zeggen wat wij allemaal goed doen... en dat dat niet altijd gezien wordt. Ik kom er zo echt op terug uh, wat wij niet goed doen. Goed, wat gaat er goed? Wat er goed gaat is dat wij bijvoorbeeld... ik noem maar een aantal voorbeelden... ervoor gezorgd hebben vorig jaar... dat alle huisartsen voor spoed bereikbaar zijn. Dat was met meer dan 4.000... Uh, met meer duizend huisartspraktijken op de 4.000 niet het geval. Ja. Wij hebben ervoor gezorgd dat alle intensive cares op orde zijn. Daar is geen punt, geen komma, geen woord over in de krant gekomen. Wij hebben ervoor gezorgd, samen met anderen, dat moet ik zeggen... dat uh, de vrijheidsbeperkingen in de langdurige zorg... de separaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn afgenomen. We hebben malafide tandartspraktijken, apotheken enzovoorts gesloten. Oké, okay. dit vind ik allemaal mooi. Fijn. Nu, wat is er volgens u mis? Wat wij niet goed genoeg doen, is uh, up-tempo werken. Uh, het gaat te langzaam. Het gaat soms te langzaam. En dat komt uit een periode waarin wij uh, zorgvuldigheid... die we natuurlijk uh, hoog in het vaandel moeten houden... wel eens hebben laten uh, veranderen in bureaucratie. Dat is niet meer van nu... Uh, wij zijn daar al langer mee bezig om dat te veranderen. Een tweede wat, waar wij niet in geslaagd zijn, en dat is eigenlijk veel fundamenteler, en dat heeft te maken met de opdracht waarvoor wij staan, is uh, meldingen, klachten van mensen die in de zorg niet goed behandeld zijn, op te pakken als een signaal voor ons werk, voor dat risico systeemtoezicht. Maar u, te... maar u wilt niet een soort klachtencommissie zijn, zei je nee, net. Nee, nou, dat willen we niet. Dat zijn we niet. We hebben daar zelfs niet de bevoegdheid toe. Dat is sinds 95 is dat afgeschaft. Alleen in de beeldvorming uh, en ook in de noodvaak van mensen... He, wordt gedacht, die inspectie dat is een option of last resort. Als je nergens meer naartoe kan, dan ga je naar de inspectie. En dan kunnen wij die verwachtingen die mensen hebben... gewoon lang niet altijd waarmaken. En dat is... Is het dan een goed idee wat de PvdA dus van de week heeft voorgesteld... mevrouw Bouwmeester heeft voorgesteld... om naast de inspectie een ombudsman voor de zorg in te stellen... die wel die klachten van de patiënten gaat behandelen? Nou, ik denk dat je kunt zeggen dat, uh, en dat is wel een kernkwestie... en daar duidt de ombudsman bijvoorbeeld ook terecht op... dat in de zorg, als mensen uh, niet goed behandeld zijn... en ze hebben een klacht ingediend... dat ze niet altijd goed bediend worden door de zorginstelling... die zelf zo'n klachtenfunctionaris in de commissie moet hebben... en dat ze dan daarna eigenlijk nergens meer naartoe kunnen. Daar is een wetsvoorstel... Uh, waarin nu voor een zogenaamde geschillencommissie wordt gepleit. Dat is misschien niet een helemaal fantastisch woord... maar die geschillencommissie, daar kan je toch naartoe... als je in eerste instantie goed geholpen bent. Die kan voor genoegdoening zorgen, voor waarheidsvinding. Die kan ook schade toekennen. En dat moet er in de toekomst komen? Dat moet er komen. En ja, het is meer aan de minister en aan de politiek... om te zien hoe je dat gaat framen... of je daar nog iets meer een ombudsfunctie aan toevoegt. Want een ombudsfunctie wil ook zeggen dat je de patiënt die natuurlijk in een kwetsbare en afhankelijke positie staat in de zorg. Dat is nou eenmaal een gegeven. Mensen als het de... ware compenserend tegemoet komt... om een beetje op gelijk niveau te kunnen acteren met de zorgaanbieders. Ik wou er straks op terugkomen hoe, hoe we het allemaal gaan oplossen hier vanmiddag. Maar eerst even naar oud-inspecteur Menso Westerhoven van Meteren. Vindt u het... Ja, incidenten die dan zijn misgegaan... tussen al die goede dingen waar Gerrit van der Wallen het net over heeft... de huisartsen die bereikbaar zijn, enzovoort. Of vindt u dat er toch iets structureel mis is bij de inspectie? Nou ja, wie ben ik? Maar ik constateer wel... Nou, u heeft er gewerkt. Ik heb er gewerkt, maar goed, dat is al eventjes geleden. Maar de Nationale Ombudsman spreekt van een uh, struct, structureel dysfunctioneren van de inspectie. Hè. Het zijn nogal woorden die hij gebruikt. Ik uh, kijk rijkhalsend uit naar een spoor van degelijkheid bij het werk van de inspectie. En ik vind dat, dat in, in, in, in de hele discussie die er nu gevoerd wordt... een soort tegenstelling gecreëerd wordt die feitelijk niet terecht is. Het is niet zo dat de Ombudsman gezegd heeft van dat um, van de inspectie verlangd wordt dat er genoegdoening verschaft wordt dat de klachten behandeld worden. De inspectie houdt zich ook bezig met individuele casuïstiek. Dat doen ze volgens de wet. De calamiteitswet schrijft het voor dat iedere instelling waar een calamiteit plaatsvindt... dat die gemeld moet worden bij de inspectie. Daar bemoeit de inspectie zich dus mee. Daar wordt ook over gerapporteerd. Daarnaast is er een loket meldingen bij de inspectie in Den Haag... waar eh, burgers eh, incidenten, misstanden in de zorg kunnen melden. Dat zal ten dele gebruikt worden voor de, voor de nee, signaalfunctie. Wat, wat is er structureel mis? Want de ombudsman suggereert dat. Sterker nog, hij zegt, ik, ik heb nog nooit een overheidsorganisatie zo zien vaden... schrijft hij letterlijk. Nou ja, daar, daar, daar is, het, is, het, is het rapport vrij duidelijk over. Um, er gaat van alles mis. Uh, er worden grote achterstanden bereikt, er wordt onzorgvuldig gewerkt... er wordt geen goed hoor en wederhoor toegepast. En de patiënt die ook partij is in het geheel, wordt in de kou gezet. En, en waar is die inspectie nou voor? Die is er toch niet om de minister te behagen? Nee, die inspectie is opgericht en die hoort er ook te zijn... voor de burger, voor de belangen van de burger... Daar gaat ook gemeenschapsgeld heen. En, en zo moet het ook zijn. en, en dat, We hebben afgesproken in 1995... dat er klachtencommissies zijn in het ziekenhuis. Prima. Maar de inspectie houdt zich bezig... met individuele en de. Ombudsman constateert dat het daar niet goed mee gaat. Ja, en, en, en dat is natuurlijk toch een, een, een, een behoorlijk minpunt. Zeg maar, u vindt nu dat de inspectie te veel een adviesorgaan voor de minister is... en te weinig voor de patiënt? Ik vrees dat eerlijk gezegd wel. Dus waarom was... bent u zelf weggegaan eigenlijk bij de inspectie een paar jaar geleden? Omdat ik het mis zag gaan. Wat zag u misgaan? Nou, ik zat in de ik had wat kijkjes in het geheel, omdat ik plaatsvervangend voorzitter was van de Ondernemingsraad. Ik, wilde, ik kan daar meneer Van der Wal niks in verwijten. Want dat was voor zijn tijd. Maar feitelijk heeft het ministerie misbruik gemaakt van het vacuüm tussen Kingma en uh, van dat de, was Wal. de voorganger als inspecteur generaal. Ja, en um, R. Kingma. Ja. Ja, en Roel Becker, wat toen de secretaris-generaal was... die heeft een, een, een, een discipel van hem neergezet bij de inspectie, meneer Oudendijk. En die heeft het even goed huisgehouden... En, er, en wilde daar echt een ambtelijke organisatie van maken. Hij heeft een aantal mensen van het ministerie meegenomen. heeft allerlei managersfuncties gecreëerd... Uh, maar goed, dat is een paar jaar geleden. Ja, maar goed, dat is wat er wel is de de misgegaan. Wat is er structureel misgegaan nou, bij die inspectie? Kijk, in een organisatie uh, boeken uh, op bladzijde 1, daar, een professionele organisatie moet je niet gaan organiseren met allerlei managers en, en matrixstructuren. Dat werkt gewoon niet. Dan wordt het een lof. Het is een bureaucratische organisatie geworden. Ik vrees van wel, ja. Ja, Klein, vindt u dat ook? Dat Dan kan, kan ik niet uh, beoordelen. Nee, dat kan ik niet beoordelen. Um, ik heb zelf de ervaring um, dat ik uh, goed samen kan werken met de inspectie. Maar als je het over problemen hebt, dan denk ik dat de inspectie zich verslikt of voor een onmogelijke taak gesteld heeft ten aanzien van die uh, individuele casuïstiek. Daar is het op het ogenblik zo dat de bewijslast bij de inspectie ligt, terwijl die in feite bij de zorgorganisatie zelf ligt. Die moet aantonen waar het probleem ligt en de inspectie doet daar zo goed mogelijk zijn best. Vervolgens zijn er procedurele problemen. En dan gaan de advocaten blazen. En dan moet de inspectie moet, uh, zeg maar um, terugtrekken. En heeft de advocaat het laatste woord. Ik denk dat dat het belangrijkste probleem is. Is dat ook gebeurd bij Baby Jalar? Ja, zeker. zeker. Angst voor de advocaten van de tegenpartij? Ja, naar mijn inschatting wel. Hoe zat dat in elkaar? Waar had de inspectie door moeten zetten, vindt u? Waar ze dat niet gedaan hebben? Nou, dat begint al bij de melding. Um, Zo'n uh, calamiteit wordt pas één maand uh, na het optreden... Uh, wordt gemeld door de Raad van Bestuur. Vervolgens doet men, uh, moet men zelf een analyse doen. Um, daar doet men uh, drie maanden over om het probleem te analyseren. Uh, en dan gaat de inspectie uh, met alle goede intenties op pad... Daar moet één inspecteur moet dat hele probleem analyseren. is echt een enorme klus. En uh, die heeft ook nog ander werk. Dat duurt oneigenlijk lang. Uh, en dan blijken er ook nog procedurele foutjes gemaakt te zijn. En dan begint de advocaat van de anesthesioloog... die in deze, naar mijn idee, duidelijk in gebreken gebleven is... die begint te blazen. En dan moet uh, de inspectie uh, erkennen dat het niet helemaal goed gegaan is... Waar de ombudsman zich over verbaast. Nou, dat is een licht woord. Het, het verwijst is. Ze zeggen er, er ongelooflijk over opwind, is Er is heel lang aan een rapport gewerkt. Eigenlijk te lang uh, aan een rapport gewerkt. Vervolgens wordt dat rapport weer teruggetrokken. Wordt het aan een andere inspecteur uh, uh, gegeven. Uh, en dan komt er een heel ander rapport uiteindelijk ja. uit. Dat veel milder voor het ziekenhuis in Groningen in dit geval ja, was. Omdat. Hoe uh, kan zoiets? Nou. Uh, dat is eigenlijk heel simpel. Um, er heeft een anesthesioloog narcose gegeven in deze... die geen ervaring heeft met het uh, geven van narcose aan kinderen. En in die zin ligt er een belangrijk verwijt bij de anesthesioloog uit het ziekenhuis. Die had daar niet aan moeten beginnen. Um, en uh, als dat rapport uitkomt, uh, waar dat ook als een belangrijk probleem in beschreven staat... dan gaat natuurlijk de advocaat van de anesthesioloog blazen. En, uh, en Daar moet het... je niet voor wijken als inspectie, vind u? Vind ik niet. En dat is wel gebeurd. Dat is wel gebeurd, ja. En ik kan me voorstellen dat het in het huidige juridische bestel zo moet, maar dat is wel gebeurd. Ja, ja, van ik, ik had mij voorgenomen om hier niet over casuïstiek te spreken. Het hoeft dat hoeft niet, niet, maar ik wil hier toch iets over ja. zeggen, want dit is uh, gewoon onjuist. Wij wijken niet voor advocaten. We hebben er veel last van in toenemende mate. We hebben last van methodologen, van juristen. Uh, maar dat in dit geval wij uh, opzij zouden zijn gegaan voor het ziekenhuis... Of voor de advocaat van de anesthesioloog, is gewoon pertinent onjuist. Wij hebben fouten gemaakt. Die zijn een- en andermaal uitgemolken ook in de media. Het Ik niet schaam mij ervoor. Echt waar, dat is vreselijk wat hier is gebeurd. En er zijn er nog meer gemaakt dan de heer Klein hier. Uh, maar het, het, is een. U bent niet een, bang voor de advocaten van de artsen? Helemaal niet, ziekenhuis. alsjeblieft. Het is niet zo, meneer Klein. Ja, maar uh, als je in het dossier uh, leest uh, waar dit uh, uh, probleem met de BBL maar geanalyseerd is... dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen... dat er echt, naar mijn idee, onjuiste argumenten uh, gebruikt zijn... om bijvoorbeeld het oordeel van de collega-anesthesioloog... uit het academisch Ziekenhuis in Groningen, om dat ongeldig te verklaren. Dat kan zijn, maar dat heeft niks te maken met de rol van de advocaat en dat wij daarvoor opzij zouden zijn gegaan. Meneer Van Meter, heeft u daar een oordeel over? Het oprukken van ja, de juridisering van de inspectie met een geleerd woord... dat ook in de Kamer viel van de week, maar ja, het oprukken van allemaal advocaten... aan de kant van patiënten, aan de kant van de ziekenhuisdirecties... aan de kant van de artsen. Wijkt de inspectie daar te veel voor? Nou ja, ik, ik kan alleen constateren dat het eh, dat de ombudsman constateert dat het in dit geval wel gebeurd is en dat het daarna ook heel raar gegaan is. Hè? Want de twee inspecteurs die het rapport opnieuw zijn gaan maken, daar werd aanvankelijk van gezegd dat die niet op de hoogte waren van uh, de bezwaren van de advocaten en vanuit het ziekenhuis. En, um, en, en vervolgens bleek dat wel uh, te zijn geweest. Er heeft toch bijna een mijnheidzaak uh, gespeeld bij de ombudsman. Dus ik, ik, het, het, ja, het, het, het, het is toch wat onwelriekend allemaal. Nog even naar Gert van der Wanne. Dan wil ik even door toch in de richting van... hoe moet het nou worden opgelost? Maar... Uh, Eén verwijt is, het is een te gebureaucratiseerde uh, organisatie. Dat gaf u eigenlijk zelf daarnet toe. Te, te langzaam tempo, te, te, te puntjes op die i zetten. Kan daardoor dingen misgaan. We hebben het gehad over, uh, is de invloed van die advocaten niet uh, te groot? Daar denkt u dan anders over. Het derde punt is, ja, is er niet te veel een adviesorgaan van de minister geworden? Staat die inspectie niet veel te dicht bij het ministerie? U, u zit zelfs op het ministerie, geloof ik, met uw werkkamer. Nou, ons hoofdkantoor en ook mijn belangrijkste werkkamer is in Utrecht. Uh, verder heb Ik een. Ik ben u wel eens tegengekomen op de ministersgang van het ministerie in Den Haag. Ja, zeker. Uh, dat is ook een, een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dus daar heb ik ook een kamer. Uh, en daar is ook helemaal niks mis mee. Wij zijn inderdaad een belangrijke adviseur van de minister. Uh, maar wij zijn een onafhankelijk adviseur. Dat staat ook heel duidelijk in de toezichtvisie. Uh, inspecteren, toezicht houden, dat is waarnemen, oordelen en interveneren. En wij doen alle drie, binnen bepaalde kaders, onafhankelijk. En dat wordt gerespecteerd en gelukkig maar. Dus de schijn is misschien ze nu en dan tegen, dat zou kunnen. Net zo goed als de schijn tegen is dat wij het op een akkoordje gooien met advocaten. Het is echt klinkklare onzin. Nog even over de juridisering. Kijk, ja. je ziet, uh, uh, als je onze jaarverslagen over de afgelopen jaren ziet, dat wij in toenemende mate bevelen geven, aanwijzingen, verscherpt toezicht, boetes enzovoort. en dat wij heel veel meer openbaar maken, over transparantie gesproken, dan de jaren daarvoor. Maar dat roept natuurlijk tegenkracht op. Dus elk woord van ons wordt gefileerd door methodologen, door juristen, advocaten. Wij zijn daar niet bang voor, maar dat leidt er wel toe natuurlijk dat wij uh, goed op moeten schrijven wat wij aantreffen en wat we maar, daarvan vinden. Ik zeg niet als het schijn tegen je is dat dat ook de waarheid is natuurlijk. Maar ja, met rapporten die op het laatste moment worden ingetrokken... en vervangen door andere rapporten... Oh, oh rapporten, sorry, dat is één keer gebeurd. Inspecteurs het die wordt zo gemakkelijk worden afgehaald. Ja, dat is één keer gebeurd. En de de, de die die Davey Baas is ook gebeurd. En weer worden sorry. ingetrokken. Luister eens, uh, over de afgelopen vijf jaar... hebben wij 35.000 meldingen binnengehaald. Dat zijn er ongeveer 8.000 per jaar. Uh, acht van die duizend komen bij de Nationale Ombudsman terecht... en zes daarvan worden gegrondverklaard. Dat zijn dus minimale aantallen. Wat nu elke keer weer wordt uitgevent en uitgemolken... is dat wij in die zaak Jammer nogmaals helemaal verkeerd... een rapport hebben ingetrokken. Uh, in een andere zaak hebben we een keer een tuchtklacht teruggehaald. Dat zijn de enige twee keren waarin wij dat hebben gedaan... Ten opzichte van al die andere meldingen, de 3000 rapporten die wij overigens per jaar nog maken, we moeten het wel een beetje in verhoudingen blijven zien, alsjeblieft. Meneer Vermeet, dat loopt eigenlijk geweldig. Ja, ik heb dat is niet ik, wat nou, ik zeggen hoor. Ja, um, nou, nou, nou, is een zaakje dat de media haalt? Maar... Ik wou nog even terugkomen op het um, aanschurken tegen het ministerie. Yeah. Um, uh, ik weet van Jits Verhoef als uh, voorganger van meneer Van der Wal dat hij dat echt op afstand hield en, en de onafhankelijkheid heilig was. Um, dat was bij Kingma eigenlijk niet anders. Ik heb er met Kingma recentelijk nog over gesproken. Ja. En ik, ik kan niet anders zeggen dat hij ervan gruwt... dat uh, meneer Van der Wal in de bestuursraad van het ministerie is gekomen. Ja, wat het, is de bestuursraad van het ministerie? Um, ja, zeg maar, de, nou ja, dat kan misschien meneer Van der Wal zelf nog beter vertellen... maar uiteindelijk de, het, het, het, het hoogste gezag zeg, van, het, van het ministerie. En um, ik vind dat hij dat niet had moeten doen... Um, uh, ja, al was dat alleen al om de schijn tegen te krijgen. Je moet als inspectie onafhankelijk zijn. Ik heb er ook wel eens met, met, met meneer Van Vollenhoven over gediscussieerd. Uh, en die heeft er ook al bedenkingen tegen. Pieter dat van Vollenhoven. Pieter van Vollenhoven um, tegen dat um, inspecties deel uitmaken van mm. ministeries. Dat moet zo groot mogelijk op afstand worden gezet. Mm. En, en, en dan moet je er niet zelf aan meewerken dat je, dat je daarin vervlecht raakt. Ik wil weer even naar Jan Klein. Want, uh, kijk, er is inmiddels een naar aanleiding van Baby Jelmer, maar nogmaals... het gaat om, is er structureel iets mis? Inmiddels een uh, ja, daar stapel, wel stapel zeggen, rapporten he? verschenen. Ja. Ja. Uh, kijk, uh, Van der Wal zegt, uh, van, ja, we doen het meeste goed... en het gaat zo nu en dan mis, uh, excuses. Ja, Gelukkig uh, is dat ook het geval voor anesthesiologen, bijvoorbeeld artsen. Het gaat bijna altijd goed, maar zo nu en dan gaat het mis. Maar er kan wel een, structureel, ja, wel een structureel probleem achter zitten. Dat wil ik toch maar even zeggen. Is er een structureel probleem? Want, kijk, er is dat uh, uh, rapport van de Nationale Ombudsman. Nou, dat uh, is niet gering wat daar allemaal over de inspectie wordt uh, gezegd. Daar zullen we het over eens zijn. Daarna is er nog een rapport van de commissie de Vries... bestaande uit een aantal oude inspecteurs uh, verschenen. En dat geeft uh, Gerrit van der Wal een beetje gelijk. Die zegt van ja. ja, het is allemaal heel vervelend gegaan... maar het was wel een incident. Toch weer aan ja. u die vraag. Van, zijn dit nou incidenten die... Ook door een discussie als wij hier met z'n vieren voeren, worden uitvergroot in de media. Of is er echt iets mis met die organisatie? Wie heeft gelijk? Nou, ik denk dat het uitvergroten ook uh, een tijdsbeeld is uh, in de media. Aan de andere kant, uh, dit staat niet voor een incident, uh, naar mijn mening. Het staat niet voor een incident in het Academisch Ziekenhuis Groningen. En het staat niet voor een incident bij de inspectie. Hier zitten structurele problemen achter, meneer Van Meteren. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het uh, de rapport De Vries ook een uh, heel zwak rapport. Ik vind het zwakste punt is dat ze gewacht hebben totdat er een uh, rapport van de ombudsman kwam. En feitelijk zijn ze met een verweerschrift uh, voor de inspectie gekomen. En dat dan kan je dat niet met een onafhankelijk onderzoek noemen. Het is ook niet zo raar, want de commissie bestaat uit een aantal oud inspecteurs Nou ja, goed, dat mag dan zo zijn. Maar het is wel gepresenteerd als een onafhankelijke commissie. En als je dan vervolgens leest hoe ze werk gedaan hebben... Uh, zonder horen en wederhoor en roddel en achterklap hebben overgenomen... het is werkelijk bij de beesten af. En dat neemt meneer Van der Wal nog over ook. En gaat zijn eigen mensen lopen afvallen, bijvoorbeeld in Pauw en Witteman. Nou, daar ben ik echt heel wat, erg wat, wat, wat over Vertel, worden. vertel, vertel. Uh, in in Pauw en Witteman uh, werd de eerste inspecteur... die in de zaak jammer betrokken was um, uh, daar werd overwijs gemaakt dat hij uh, in zijn eentje werkte... solistisch was, eigenzinnig was. De Helmersman heeft dat uitstekend onderzocht. Die heeft daarover zelfs uh, uh, verklaringen onder ede afgenomen. Uh, alles is een overleg gegaan. En dat geldt in de zaak zingt precies hetzelfde. Er is een, een cultuur die niet goed is. Mensen worden achter de rug, worden hun dingen afgenomen... er worden brieven uh, uh, rondgestuurd terwijl jij met een zaak bezig bent. Het is de cultuur die ook niet goed is. U zegt nu eigenlijk met andere woorden Gert van der Wal... Is geen goed leider. Niet nou, ik denk dat het leiderschap de in, in, in het rapport van de ombudsman wel degelijk ter discussie kwam. En um uh, uh, uh, uh, ik bedoel, wat, wat, wat er nou misschien plaatsvindt... is zoals het in de voetballerij ook, ook gaat. De, de, de, de coach krijgt alles over zijn zere hoofd heen. En dat is natuurlijk ook altijd niet terecht. En of het nou wel zo is of niet zo is... dat uh, meneer Van der Wal uh, vervroegd vertrekt of, of, of niet. Ik denk dat het, en dat heeft meneer Klein... in de vorige uitzending van Argos ook al gezegd... je lost de problemen niet op met alleen een baas. Je, je, maar ja, aan de andere kant moet je nou een over die arme hoofden... van de inspecteurs nog een keer een reorganisatie doen. Ik vraag het me af. gerard Van der Wal, hieruit... Een beeld van een organisatie vol wantrouwen. Uh, mensen die in plaats van dat ze leiding krijgen om het beter te doen, aan de kant worden gezet en vervangen door anderen. Hoe ziek is die organisatie van u? Die organisatie is gezonder dan ooit. Dit is echt niet te geloven wat hier wordt beweerd. Uh, je mag zeggen: ik ben gebiased, bevoordeeld omdat ik. U uh, staat uh, aan het hoofd van de organisatie. Juist. Dus u hoeft mij helemaal niet te geloven. Uh, maar ik weet wat er de afgelopen jaren is gebeurd... waar wij vandaan zijn gekomen... en hoe het nu bij ons is om te werken. Ik kwam in een tijd dat de organisatie inderdaad ziek was... van uh, wantrouwen, van onveiligheid enzovoort. Dat is helemaal weg. Dat wil niet zeggen dat er zo nu dan mensen zijn... die het wat minder goed doen dan een ander... die niet helemaal op hun plaats zijn... of dat je maatregelen uh, moet treffen. In het algemeen... Uh, is er... Kijk, wij zijn vorig jaar alweer gereorganiseerd. De... En wij veranderen voortdurend en dat zal ook nooit meer ophouden. Dus die hele matrixstructuur is veranderd. We hebben nu een lijnstaforganisatie. Uh, wij ja. hebben landelijke teams die incidenten gaan behandelen. Uh, het regionale werken. Uh, maar u gebeurt had, u had u binnen had landelijke met de landelijke kamer dus over solisten. Ja, die hadden natuurlijk niet veel hun eigen gang gaan. Ik niet heb zelf tussen 85, pas, en, 85 en 95, om daar maar eens echt uit de oude doos te tappen... bij de inspectie gewerkt. En daar hadden we mensen die alleen hun eigen goddelijke gang gingen. Maar komt dat nu nog voor? Dat komt bijna niet meer voor. Wat vond u het betere rapport, de Nationale Ombudsman of de Commissie de Vries? Nou, ik doe liever niet aan ranking. Ik vond het rapport van de Commissie de Vries uitstekend. Dat is overigens gemaakt door... Uh, iemand die nooit, door twee mensen die nooit bij de inspectie hebben gewerkt. Uh, en door één iemand die uh, vroeger ook bij de inspectie heeft gewerkt. Net zoals uh, Van Meteren. Um, zij hebben 35 mensen geïnterviewd. Dat zijn er uh, 32 meer dan de nationale ombudsman. Um, ze zijn helaas wat later uitgekomen dan de nationale Ombudsman... maar dat had hele andere redenen. En wat minder in de media gekomen misschien ook. En wat minder in de media. Zullen we media... het over oplossingen hebben? Nou, ze hebben veertien aanbevelingen gedaan. Uh, hè, dus als je nog even terugkeert van wat kan er beter in onze organisatie... dan zitten er in die aanbevelingen absoluut uh, punten die wij uh, opgepakt hebben... en die we nog op zullen pakken. Uh, en ja, uh, wij, wij verbeteren ons elke dag. Moet er meer geld bij, meneer Klein, zoals Renske Leijten van de SP vindt... Of... Moet er een cultuurverandering plaatsvinden? Nou, ik denk dat er mogelijk iets anders moet gebeuren. Ik denk dat de uh... Um, inspectie meer moet gaan sturen. En meer de pijlen moet richten op bestuurderen in de zorg. Zij zijn eindverantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid in de zorg. En uh, toch, om even terug te komen om op de babyjoumer... het te laat melden van een incident... moet al bij de inspectie uh, bellen doen rinkelen. En als het dan vervolgens uh, als het nog heel lang duurt... voordat het geanalyseerd wordt, moet de inspectie kunnen zeggen... jullie uh, zitten hier niet goed in... Uh, jullie moeten bewijzen dat het een, een, uh, zeg maar, uh, een geen groot probleem was. En als dat niet gebeurt, dan stoppen wij even die zorg. Dus harder optreden, harder tegen, optreden de tegen de directies, tegen de raden van bestuur. Ja. Niet alleen tegen individuele artsen, nee. dat is wat u bedoelt. Precies. Meneer Van Meteren, meer geld erbij, meer inspecteurs erbij. Minstens zoveel als er animalcops zijn, zegt Rens of Nou, moet Die de cultuur de inspecteurs die zijn dan nooit genoeg. Dat, dat, dat, dat, dat is een, een beetje het noodlot van de inspectie, maar... Het is misschien wel een hele fundamentele discussie... maar ik vraag me werkelijk af of je anno 2012 nog een inspectie... vanuit de overheid in deze positie nodig hebt. Wie moet het ik, dan denk, doen? Ik denk dat je het anders moet doen. Ik denk dat je veel meer verantwoordelijkheid bij het veld moet, uh, zelf moet neerleggen. En zo werkt het in andere landen ook. Wij zijn de enige land in de wereld beetje met een inspectie in deze vorm... met zo'n dominante rol. En het, het probleem is dat als ergens wat fout gaat... dat men in het veld... Wegkijkt. Uh, en zoiets heeft ja, die dan... melden het niet, dat blijkt nou net uit die geschiedenis ook dat, van ook, dat, dat ook dat, precies. Maar als je de mensen zelf verantwoordelijk maakt, zoals bij de artsenkamers in, in, in Duitsland, dan men is daar zeer op gebrand om de eigen rotte appels weg te werken. Want uh, dan is men veel meer zelfverantwoordelijk. En dat kat- en muisspel tussen inspectie en, en het zorgveld... Is, is, een, is een zwaar, alleen al omdat inspectie op voorhand al een achterstand heeft. Dus je moet, je moet daar veel fundamentele naar kijken... of je het op deze manier Ik nog kom wel wil. Het ziet eigenlijk uit op, we hebben het niet nodig, de inspectie. Nou, bepaalde taken zal een overheid altijd moeten doen. En, en, en, en dat, dat kan ik ook wel wat, wat detailistischer beschrijven. Maar ik denk dat dat een beetje voorbij gaat. Maar ik, ik, ik denk dat je naar een, een hele andere uh, vorm van toezicht nodig hebt vanuit de overheid. En waar de PvdA om vroeg dinsdag, een, een ombudsman voor de zorg naast de inspectie... die het meer vanuit de patiënt of van de ouders van de patiënt Ja, maar die, met de, de patiëntenconsumentenfederaties uh, is dat systeem er al. Die assisteren ook bij klachten en dergelijke. Dus dat, dat, ik denk dan nog een instantie daarbij, daar, daar geloof ik niet zo in. Gerrit van der Wal, de, de Kamer, althans de PvdA-fractie... heeft het voorgesteld, wil een onafhankelijk onderzoek. De minister heeft het ook wel toegezegd. Nou, Ik begon met dat de nationale ombudsman, de heer Brenningmeijer... eigenlijk wel bereid is, in principe niet afwijzend staat... tegenover ik wil meedoen aan dat onderzoek. Lijkt u dat een goed idee, dat de nationale ombudsman... nog een keer de inspectie door gaat lichten? Nou, daar ga ik niet over. Uh, kijk, de minister heeft gezegd, uh, ik wil de inspectie laten doorlichten. Dat zijn haar woorden. Uh, die heeft ze ook opgeschreven. Uh, en ik wil kijken of die inspectie robuust genoeg is... om mijn toezichtvisie uit te voeren. En dan wil ik kijken naar zijn die werkprocessen op orde. Zijn er voldoende mensen? zijn die. Maar als u er wel over ging... Goed? vindt u dan een goed idee dat de ombudsman dat gaat doen? Of daar aan mee gaat doen? Nou, daar doe ik geen uitspraak over. Meneer Klein, hoe staat het eigenlijk met het ziekenhuis in Groningen... waar toch veel van die ellende begon met baby Jelmer? Is er nou een goede kinderanestestist inmiddels? Ik weet het nog niet. Nee. Dat moet toch wel na al die jaren? Ja, die zal wel aanwezig zijn. Maar of die ook daadwerkelijk narcose geeft, dat weten we niet. Nog niet opgelost? Nee. Ik dank u wel. Ik vond dit een uh, spannend gesprek. Jan Klein, mensen van Weteren en de inspecteur-generaal... totdat hij met pensioen gaat... Gerrit van der Bal, alle drie ontzettend bedankt voor uw komst. Dit was Argos over de inspectie voor de gezondheidszorg. Straks op deze zender tros in Bedrijf. En wij zijn er volgende week weer, na het nieuws van 12 uur. Goed weekend. Zometeen om twee uur de Tross Auto Show. Ja, met de belangrijkste autobeurs van Europa. Lada bijvoorbeeld heeft officieel laten weten dat er niet komen. Porsche freak -app in Lambertink over het restaureren van klassieke Porsches. Ik vind het zo gaaf, car. En rijden met weer een elektrische auto, de Opel Ampera. Hij oogt best aardig, dat kunnen we niet ontkennen, maar het is ook weer geen Lady Gaga als u begrijpt wat ik bedoel. Zometeen om twee uur de Tross Auto Show. We zijn iemand, we bestaan op Radio 1. Het nieuws van Nallek.